Journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën wil een begrotingsakkoord sluiten... met de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Hij gaat de komende dag praten met de fractievoorzitters. De minister vindt het belangrijk dat er brede steun komt... voor extra bezuinigingen die eraan zitten te komen. Donderdag komt het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen... over het begrotingstekort. Dat tekort komt waarschijnlijk uit boven de Europese norm van 3%. Dijsselbloem verwacht dat de begroting moet worden aangepast. Uiterlijk eind april moet de begroting op orde zijn.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 Deskundigen zeggen dat deze maatregelen de grootste overtreders niet zullen stoppen. Zij kunnen hun IP-adres vermommen of gebruik maken van openbare WiFi-hotspots die niet in de gaten worden gehouden. In Nijmegen hebben 24 appartementen in een flat waterschade opgelopen. Op de bovenste verdieping was een stuk koperen leiding gestolen, wat, wat volgens de politie leidde tot een enorm waterballet. Het water liep langs de muren naar beneden. De waterleiding is daarom voorlopig afgesloten. De flat in Nijmegen bestaat uit elf verdiepingen. Hoe groot de schade precies is, kan de politie niet zeggen. Het weer bewolkt en nevelig. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Ook overdag veel wolken, maar wel droog. En vooral in het noorden soms opklaringen. En het wordt dan 3 tot 5 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. In voorbereiding op uh, vanavond op deze uitzending... liet ik in mijn hoofd een aantal eerdere uitzendingen over Europa even de revue passeren. En het maakt eigenlijk niet uit hoe genuanceerd je over Europa praat... of over welk aspect je het nou hebt van de Europese Unie... Het gesprek leidt eigenlijk altijd tot bouwte reacties. Of je bent pro-Europa of we moeten kappen met die onzin. Zwart-wit, altijd. Maar goed, we gaan vannacht weer een poging eh, ondernemen. We geven niet op. Want met de financiële crisis is Europa natuurlijk belangrijker dan ooit. En blijft het ook de vraag wat er nou moet gebeuren... om de boel hier in Nederland, maar ook in de rest van Europa gezond te krijgen. De Europese president Herman van Rompuy heeft grootse plannen... voor verdere integratie. Maar dat rekent dan niet zomaar op alle steun. Dat krijgt niet alle steun in ieder geval. Vanavond is er over vergaderd in de Eerste Kamer. En we hebben Peter Essers, eh, CDA-senator... weggesleept bij die vergadering om hem hier naartoe te krijgen. Welkom. Dank wel. Het eind van de vergadering niet eens meegemaakt. Heb nee, ik, begrepen? ik ben eigenlijk een overtreding. Eigenlijk, hè? Ja, ja. Maar goed. Fijn dat u er bent in ieder geval. Oh. Eh, naast eh, senator eerste Kamerlid voor het CDA. Bent u ook schrijver van het boek Belast Verleden... over de rol van de Belastingdienst in de Tweede Wereldoorlog. Hoogleraar Belastingrecht, ook aan de Universiteit van Tilburg. En het liefst ga ik allebei... Eh, de uren over al die petten met u praten. Dus we hebben het druk. We hebben genoeg te bespreken. We hebben alle tijd. Ja. Maar eerst maar eens die Europese stemming in de Eerste Kamer. Hoe was dat vanavond? Nou, ik heb dus niet de afloop van het debat uh, mee kunnen maken... omdat ik hier naartoe uh, ben gereden op tijd. Maar het was een gevarieerd uh, afwisselend debat... waarbij verschillende standpunten uh, werden verkondigd. Uh, je hebt natuurlijk partijen die... Uh, primair, primair voor-Europa's zijn. En je hebt partijen die heel erg kritisch zijn... en dat ook naar voren laten komen. Uh, het punt wat heel, wel heel vaak terugkomt... is de democratische legitimatie van Europa. Uh, want ja, met respect voor alle plannen van Van Rompuy... Uh, maar er wordt weinig aandacht besteed aan de... Uh, Toename van de betrokkenheid van de burger bij ja. de Europese Unie. En, uh, ja, je kunt wel allerlei plannen hebben richting een politieke Unie. Uh, eerst een bankenunie, dan, dan zou je een, een begrotingsunie kunnen hebben, een economische Unie en dan een politieke Unie. Ja, dat zijn de stappen die, je wil de stappen nemen, die jij wil zijn. Dat zijn is steeds verder gaat. Ja. Steeds meer macht naar Europa gaat. Ja, maar waar blijft de burger? Ja. Ja, waar blijft het Nationaal Parlement? En wat blijft de betrokkenheid van de burger bij dit geheel? En dat. En dat, Daar dat, dat is wel een had, punt waar, waar alle uh, woordvoerders het over gehad hebben. Van je moet niet te hard lopen nee. uh, wanneer je niet tegelijkertijd je realiseert dat je de mensen ook bij de hand moet nemen. en duidelijk moet maken wat het belang is van die stappen. Maar daarvan heb ik het idee dat dat eigenlijk continu al. dat dat niet nieuw is. Dat dat iedere keer de discussie over Europa is. Dat die maatschappelijke. dat draagvlak ontbreekt. De steun, de betrokkenheid van de, van de bevolking. En ja. ook over en weer, hè? Dus ook het contact dat er niet gezocht wordt door politici. Ja, nee. En politici hebben vaak de neiging om als dingen fout gaan. om dan Europa de schuld te geven. Ja. Terwijl ze zelf vaak Europa eh, gebruiken om bepaalde doelstellingen ook eh, nationaal te realiseren. Ja. Nou ja, uiteindelijk alle beslissingen in Europa hebben wij zelf genomen. Dat is niet Europa, nee, wij hebben Nederlandse afvaardiging daar zitten. Dus... Ja, kijk, en het is toch heel lang geweest dat de meeste beslissingen, zo niet alle beslissingen op basis van unanimiteit ja. gebeurden. Dus Nederland had altijd de mogelijkheid om nee te zeggen. Ja. Alleen, ja, kijk, uh, we hebben op een gegeven moment toch uh, een crisis gekregen. En die heeft er wel toe geleid dat er veel stappen heel snel achter elkaar gezet moesten gaan worden. Dat was ook echt noodzakelijk. En uh, dat is denk ik uh, een proces waarbij die uh, democratische betrokkenheid... iets minder van belang werd geacht. Het ja. ging erom dat de maatregelen werden genomen die nodig waren. Terecht? En die waren ook terecht. Ja. Ik denk dat uh, als, als de Europese Centrale Bank niet had ingegrepen... dan, ja, dan was het buitengewoon slecht uh, afgelopen voor de euro. Ja. En dus ook voor de hele Europese Unie. Want zonder euro, ben ik ervan overtuigd is de Europese Unie ook uh, geen lang leven meer beschouwd. Nee. En dus bent was u in op alle opzichten een enorme pro-Europa-man? Nee, nou kijk, ik ben pro-Europa. Um, uh, ik, ik zie daar heel veel voordelen van. Um, ik denk ook als een land als Nederland met zo'n open economie dat het absoluut noodzakelijk is dat je onderdeel uitmaakt van een sterke Europese Unie. Maar ik vind ook dat je moet, moet openstaan voor de tekortkomingen van Europa. Kijk, we zijn op een gegeven moment begonnen met Europa... vanuit de gedachte, ja, het moet toch niet zo zijn dat als je de grens overgaat... dat je daar allerlei belemmeringen krijgt. Uh, dat moet allemaal vrij, vrij makkelijk kunnen, vrij handelsverkeer. Nou, op dit moment hebben we een, een gezamenlijke munt uh, ja. in, in de meeste landen. Maar men heeft zich onvoldoende gerealiseerd... dat een gezamenlijke munt alleen maar kan werken... als je een economie hebt die in alle delen van die economie gelijksoortig ja, is. En daar zit, en daar zit het probleem. probleem. Ja. En ik denk dat men zich dat wel gerealiseerd heeft. Maar dat men dacht, nou, laten we maar beginnen. Ja. En gaandeweg gaan we dat aanpassen. Maar ja, die fouten die toen zijn gemaakt, die krijgen we nu dubbel zo hard nu terug. Keihard terug. Ja, ja. Daar moet je dan de oplossing voor ja. zien te vinden. Kijk, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, never waste a good crisis. Je kunt deze crisis ook aangrijpen om nou echt wel die maatregelen te ja, nemen Ja, maar dat is zijn. interessant, want dat is natuurlijk wel wat Van Rompuy ook voorstelt. Ja. En die zijn ingrijpend. Die zijn en die ingrijpend. gaan we enorm voelen als Nederland zijn, qua ja. zeggenschap. Ja, maar en dat, dat willen we dan weer niet. Nee, maar dat moeten we dus ook voorkomen. En ik denk dat er ook best mogelijkheden zijn om dat te voorkomen. Door de nationale parlementen veel meer te betrekken... bij uh, die, die uh, toekomstige plannen van Van Rompuy. Want nu is het zo dat binnen de kaders van de Europese Unie... het Europees parlement uh, bepaalde bevoegdheden heeft. Ja. Lang niet alle bevoegdheden die een nationaal parlement heeft, overigens. Maar veel van de afspraken waar Van Rompuy het over heeft... dat zijn afspraken die gemaakt zijn tussen de eurolanden. En uh, het is dan ook echt nodig dat binnen die Eurolanden dat de nationale parlementen betrokken worden bij die besluitvorming. Want tot dusver was het zo dat het monetaire beleid, dat was overgedragen aan de Europese Centrale Bank. Maar het... En dat gaat om de, om de munt, om, om de, de munt. euro. Ja. Daar hadden we al niks meer over te zeggen. Ja. Maar het begrotingsbeleid, het economische beleid, dat was in handen van de nationale lidstaten. Ja, maar dat is. Heb ik begrepen. Volgens mij gewoon redelijk in de lultes, omdat we dat heel erg hebben gemerkt, verandert dat nu een Europese Commissie als eerste naar de begrotingen kijkt en daarna pas onze eigen Tweede Kamer. Precies. En ook Eerste Kamer. Ja. Want uh, wat nu is afgesproken is dat uh, Europa, de Europese Commissie, eerst komt met een, ja, een, een soort statement van wat zijn nou de belangrijke doelstellingen die we willen bereiken. En vervolgens de lidstaten uitnodigt om daar begrotingsplannen op aan te leveren. En vervolgens gaat de commissie dan daar commentaar op leveren. Dus en... mag ik dan zeggen dat, dat de, de begroting hè, die we altijd met Prinsjesdag gepresenteerd krijgen... dat komt er dan in de praktijk op neer dat die eerst richting Brussel gaat en vervolgens gaan jullie en de, de Tweede Kamer daar pas naar kijken? Ja, maar dat willen we dus gaan vermijden. We maar willen... dat is wel wat er nu dreigt te gebeuren. Nou ja, kijk, naar nou, het afgelopen jaar... toen werd er een, een voorjaarsakkoord, of Koendesakkoord, gesloten. En daar is het parlement eigenlijk uh, niet bij de pas gekomen. En wij willen dus voortijdig, voordat het kabinet naar Brussel gaat... om daar afspraken te maken over uh, de hoofdlijnen van de begroting willen wij gekend worden. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer willen we in overleg met de regering treden... van wat zijn ja. nou de punten die je namens ons in Brussel naar voren gaat brengen. Maar dat lijkt me toch ook logisch dat je dat als dat je eigen land daar eerst naar kan kijken. Je eigen regering hier. Ja, Ja, nou, we moeten ook niet doen alsof dat al volstrekt nieuw is. Want er zijn natuurlijk vele afspraken in Europa... waar de Kamer voortijdig bij geïnformeerd moet worden. Ja. Maar die begrotingscyclus is toch wel een heel bijzondere omdat we altijd mikken op de derde dinsdag in september. Ja. En um, dan uh, is het de bedoeling dat voor het einde van het jaar... die begroting wel is afgewikkeld. Maar in de Eerste Kamer is het zo dat wij de begrotingsplannen... nog na het einde van het jaar behandelen. Um, en dat en kan wanneer straks moet niet dat mee. normaal in Brussel binnen zijn? En uh, de nieuwe regels zijn dat voor het einde van het jaar de begroting moet zijn afgewikkeld. Okay. Zouden we dan eigenlijk die derde dinsdag van september moeten gaan veranderen? Nou het karakter zal enigszins uh, gaan wijzigen. Je zult dus al vroeg in het voorjaar uh, een debat krijgen over de hoofdlijnen van de begroting. En hoe zich die uh, verhouden ten opzichte van de Europese plannen. Uh, en dan is de, de, de uh, miljoenennota die gepresenteerd wordt op de derde dinsdag van september. Is meer een uitwerking. En dan zullen er zullen vo nog voldoende interessante maatregelen uh -huh. in staan. Met name fiscaal terrein. Maar de hoofdlijnen moeten dan al besproken zijn. En wat, waar zou het toe kunnen leiden dat het dan concreet gaat veranderen... in ons begrotingsbeleid? Krijg je dan inhoudelijke veranderingen? Zeg maar, dat we een andere kant op moeten dan we willen... vanwege de plannen die Europa heeft? Nou, het kan dus best zo zijn dat uh, Europa, de commissie, uh, zegt... van ja, wat jullie aan het doen zijn op, ik noem maar iets, uh, hypotheekrentevlak... Yeah. Dat leidt tot te veel schulden en daar moet je echt fundamenteel iets aan doen. En dat moet dan ook. En kijk, nu is het nog zo dat het aanbevelingen zijn, adviezen. Maar in de plannen van Van Rompuy zit inbegrepen... dat er op een gegeven moment bindende afspraken worden gemaakt met de lidstaten. Dus dat je er ook echt aan gehouden kunt worden. Ja. Hoe dat dan juridisch moet, dat is allemaal nog onduidelijk. Maar... Ja, maar dat vind ik wel interessant. Want dat is ja. natuurlijk wel, toen we ooit met Europa begonnen... zijn er nergens, zijn er allemaal afspraken gemaakt... maar er is niks gesanctioneerd. En dat is later, zijn we toch daar redelijk van teruggekomen... van ja, je kunt een hoop plannen maken... maar als er nooit iemand op afgestraft kan worden... Ja. als je je er niet aan houdt, zoals in Griekenland, en Italië... Weet je, die allemaal enorme begrotingstekorten hebben op, laten oplopen... Ja, wat heb je er dan aan? Ja, nee, maar je moet ook... En nu hoor ik u ook weer zeggen, ja, allemaal afspraken... maar hoe dat juridisch allemaal uitgevoerd moet worden, ja. moeten we nog maar naar kijken. Nee, maar je moet dan ook echt boetes kunnen opleggen. Ja, eigenlijk ja, je wel. Je moet ze er echt op kunnen aanspreken. Ik vind ook dat er veel meer controle moet komen op die begrotingen van die lidstaten. Maar gaan landen daarmee akkoord? Nou, in dat Fiscale Begrotingspact, Fiscal Compact noemen ze dat... daar zijn dit soort afspraken gemaakt. En men moet... Daarmee akkoord gaan, wil men binnen de Europese Unie. Binnen de Europese Monetaire Unie blijven functioneren. Ja. Kijk, het blijft natuurlijk altijd de vraag: hoe gaat het in de praktijk uitwerken. Ik vind ook dat als ultieme uh, straf ook uitzetting uit de eurozone moet worden uh, voorgesteld. Want als je weet van ze kunnen me er toch niet uitzetten. Ja, dat is toch altijd lastig. En is dat nu vastgelegd dat dat niet mogelijk is? Nee, dat is? zit er nu nog niet in. Nee. Maar ja, dat het niet kan, toch? Nu kan nu het kan gewoon het nog niet. niet. Nee. nee, en ook die bindende afspraken... daar zal uh, een verdragswijziging voor nodig uh, moeten zijn, waarschijnlijk. Heeft u daar steun voor? Um, ik denk dat daar uh, wel, wel... Kijk, Nederland is er altijd een voorstander van geweest. Omdat wij zeiden, wij hebben niks te verbergen. Ja. Wij hebben een goede begroting. Die wordt ook ge gecheckt door de rekenkamer. En um, nou ja, wij zijn dermate afhankelijk in de eurozone van de begroting van andere landen dat wij vinden dat daar uh, goede afspraken voor uh, moeten kunnen worden... en dat ook sancties moeten kunnen worden ja. afgesproken. Want u, zit, u heeft heel wat afgevergaderd de afgelopen 48 uur... want vanavond is dus in de Eerste Kamer, maar gisteren zat u nog in Dublin. Ja. En daar waren alle uh, zeg maar even voorzitters van Financiën van de Eerste en Tweede Kamer... van heel de Europese Unie, waren allemaal bij elkaar... Hoe, hoe ligt dan die verhouding rondom de sanctionering en het uitzetten van eventueel leden als ze zich er niet aan houden? Ja, het ging, het ging vooral over de, de, de aanpak hè, van de crisis op dit moment. Mm -hmm. En over de, de, ja, toch ook wel het democratische tekort, het trekken van nationale parlementen bij de Europese besluitvorming. En daar zie je toch wel een grote mate van overeenstemming. Kijk, het aanpakken van die crisis, daar lopen de meningen uiteen. De commissie zit meer op het spoor van verbeteren van de concurrentiepositie. De kosten moeten laag gehouden worden. Er zijn andere visies die zeggen... je moet de bestedingen dan net in tijden van crisis verhogen. Dus je ja. moet nu die rente zo laag is, moet je schulden aangaan... Om dat, daar zijn religies, dat zijn echt twee religies die iedere keer weer ja, terugkomen. En ja. en daar ja. werd natuurlijk op gewezen van ja, want die rente is nu laag... omdat het vertrouwen weer terug is. Ja. Maar als we dat weer gaan, gaan, gaan uh, omzetten in te grote bestedingen... dan gaat het vertrouwen wellicht weer weg en dan gaat de rente weer omhoog. Dus het is altijd weer balanceren. Ja. Dus daar lopen de visies uiteen, maar de, de, de meningen over... Het meer betrekken van nationale parlementen bij deze besluitvorming, daar heb ik toch wel heel veel voorstanders van gehoord. Ja, en dan de nationale parlementen er meer bij betrekken, betekent dat dan ook dat de bevolking er meer ja, dat is dan bij betrokken de brug moet worden? Jezus, denk, hoe moet je dat hopen? voor je zien? Kijk, want ja, de burger zal zeggen, nou ja, dat zal wel, hè, dat het nationale parlement meer betrokken wordt, maar die burger zelf moet zich ook veel meer betrokken ja. voelen. Wij hebben als Eerste Kamer een, een uh, informatieaanvraag gedaan bij de Raad van State. En die benoemt dat heel nadrukkelijk. Die, die ze heeft het echt over een democratisch tekort en democratische vervreemding bij de burger. Die voelt ja. zich niet betrokken bij datgene wat er in Europa gebeurt. Ah ja, volgens mij is zijn de, de uitslag van de verkiezingen in Italië... wel het voorbeeld ja. van de, ja, het uitsvloes hoe het gaat... als men zich zo ja. tegen Europa keert. Het beleid van Monti, die natuurlijk heel erg netjes... met Europa is meegegaan, veel gaan bezuinigen. Die wordt nu afgestraft. Drieel, ja. hè, we hebben het heel de hele avond kunnen volgen. Ook in het ogenmorgen hadden ze het nog uitgebreid over. Dat is dan nu uh, de winnaar. Maar er is zo ontzettend veel onvrede... En ja, je kunt als, als als burger kun je daar niet direct tegen ageren. Nee. Nou, het is duidelijk dat er uh, behoorlijk wat proteststemmen zijn uitgebracht. Dat kan niet anders. En de analyses moeten nog, nog worden verricht voor hoe dat nou precies zich verhoudt. Maar het lijkt er toch op dat, dat de, de middengroep... De, de, de mensen die helemaal niet extreem links of extreem rechts zijn... dat die zo'n proteststemmen hebben uitgebracht. Ja. ja, en dat is toch wel heel erg zorgelijk. Vanmiddag in uh, Villa VPRO hadden ze het er ook over. En uh, toen hadden ze een Vlaams uh, Europa-watcher uh, daar zitten. Fred Stroobrand, uh, journalist ook. En die uh, ver verwoorden het... Als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 En niet die Europese Commissie in Brussel. Dat is dus een politieke constructie binnen Europa. waar we een oplossing voor moeten vinden. U zit te knikken. Spijker op zijn kop. Ja, ik denk van het deze wel. Deze Denk het wel. Ja. ja. Nee, dat, de, waar ik het net over had. dat uh, advies tussen aanhalingstekens. van de Raad van Staten, die noemt ook dat, dat punt. Maar die draait het om. Kijk, no taxation without representation, ik ben het er helemaal mee eens. De burger moet kunnen beslissen over de, de belastingheffing... en ook hoe, hoe die middelen worden verdeeld. En dus Europa eh, kan best op een gegeven moment eigen middelen krijgen... maar dan moet je ook echt de democratische eh, waarden volledig respecteren. De Raad van State draait het om en die heeft het over... no representation without taxation. En dan wordt gedoeld op het feit dat er landen zijn die niet behoort tot de eurogroep, mm -hmm. maar die wel meebeslissen over de eurolanden. Dus uh, men, men vertegenwoordigt een bepaald belang, zonder dat men de lasten daarvan draagt. En dat is dan Groot-Brittannië bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En ook, ook leden van het Europese parlement die zijn meer betrokken bij besluitvorming die betrekking heeft op de euro dan de euro-landen, de nationale parlementen van de eurolanden zelf. Ja. En dat vind ik ook wel een, een punt van, van, van aandacht. Kijk, ik ik, ik ben zelf fiscalist en ik zie de grote voordelen die er zouden zijn... als je de, stelsels, de belastingstelsels meer op elkaar zou afstemmen. Maar ik zie ook de grote uh, risico's die er zijn... als je daar te weinig democratische controle op laat toepassen. Dus uh, no taxation without representation helemaal eens. Maar die andere uh, aspecten, dat, dat komt de laatste tijd steeds meer naar voren... dat die eurozone zelf um, ook een eigen besluitvormingsorgaan zou moeten kunnen hebben. Ja. En hoe dat dan vorm moet krijgen, dat is nog onduidelijk. Maar dat daar ook weer die nationale parlementen van die eurolanden... een belangrijke rol moeten spelen, dat is voor mij wel duidelijk. Maar kan het samen... Dus aan de ene kant je bevoegdheden veel meer bevoegdheid meer in handen leggen van Europa... en aan de andere kant als nationaal parlement zelf een flinke vinger in de pap houden. Uh, ja, Voor mijn gevoel het is het het een of het ander. Of je ja, houdt het binnenbord of je, je geeft het naar buiten. Ja, maar die nationale parlementen die controleren wel de regering... Ja. en die sturen de ministers van Financiën en Economische Zaken... Uh, met een bepaalde boodschap naar Europa. En die kunnen die minister ook weer controleren. Ja. Dus via dat mechanisme heb je wel enige invloed. Maar um, ja, waarschijnlijk moet die invloed ook nog richting de Europese Commissie gaan. En hoe dat dan moet, of dat in het kader van een overlegronde moet zijn... of dat er ook uh, ja, aanbevelingen zijn met een zekere uh, dringendheid... dat moet zich nog uitkristalliseren. Maar dan zou het dan in de praktijk erop neerkomen... ik vind, ik vind het allemaal ingewikkeld hoor, dat je dan als, als Eerste Kamer... wij spreken, een Europese Commissie op het matje kan gaan roepen in Nederland... Nou, dat is nog wel heel erg ver. Nou ja, maar ik probeer het ja. voor me te zien. Van nee, maar... Hoe gaat dat concreet dan... Nee, ik, ik denk dat, dat nu de eerste stap is dat we ons eigen proces nationaal op orde brengen. Dat al die lidstaten dat doen. Dat de parlementen serieus genomen worden door hun eigen regering... als het gaat om Europese besluitvorming. Nou, dan zijn we, meneer Essers, dan zijn we denk ik een kwart eeuw verder ongeveer. Nou, dat denk dat Ik ongeveer. dat wat in Italië en Griekenland en weet ik veel al die landen ja. gebeurd is. Eens, ja. maar daar heb je nou Wij net... kunnen het redelijk netjes regelen, maar dat doen ze niet in alle landen. Nee. Nee, in andere landen hebben ze nog niet eens op orde dat er een eigen begroting wordt goedgekeurd en nee, kan. Maar, rekening aan. Ja, maar dan, dan klinkt het nog, mooi. Ja, maar dan nog denk ik dat als jij meer bij elkaar komt, als ik nu heb meegemaakt het weekend in Dublin en je, je wisselt informatie uit van waar zijn wij mee bezig, welke afspraken zijn we maken met de regering over die begrotingscyclus? dan gaat men wel nadenken. En als we die ervaringen uitwisselen en op een gegeven moment zegt zo'n vertegenwoordiging van een nationaal parlement wij hebben helemaal geen overleg gehad met onze regering... voordat die naar Brussel ging om daar te onderhandelen... dat tast ook de geloofwaardigheid van die regering, die nationale mm -hmm. regering aan. Want die heeft dus kennelijk niet gezocht voor voldoende back-up. Dus ik, ik denk toch, eh, om, om, er staat nu ook een afzonderlijke bepaling... in het begrotingspact van die samenwerking... tussen nationale parlement en Europees parlement... dat dat wel tot een bepaalde verbetering leidt... in die, in die interactie tussen parlement en regering. En dat moet dan weer uiteindelijk in de Europese Commissie en in de Europese Raad terechtkomen. Het ja. zal nog een behoorlijk aantal stappen ver, ja, vergen, toch? Ja. maar geen 25 jaar. Oh, dan nou, zijn, zijn we gerustgesteld Gelukkig. wat dat betreft. Het opvallende is dan dat je denkt, dit zijn belangrijke zaken die worden besproken. Het gaat om onze zeggenschap, om de, om de financiële stabiliteit van ons land, van Europa, van de toekomst daarvan. Je hoort daar... Ontzettend weinig van in het nieuws. Eigenlijk het enige wat we vanavond wel volop horen, ook heel belangrijk, zijn de cijfers van het Centraal Planbureau die donderdag bekend gaan worden. Weer nieuwe tegenvallers waarschijnlijk. Uh, moeten we wel of niet ons aan die 3% begroting kort gaan houden, hè? wat de Europese regels ook zijn. En uh, na afloop van, uh, of tijdens het overleg, denk ik, tijdens een schorsing eventjes in. Uh,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 Ja, dat uh, herken ik nog niet. Nee? Uh, die cijfers komen donderdag. En op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau donderdag uh, gaan we met het kabinet erover praten. Heel miljard heeft u al dat soort cijfers gehoord? Ik heb het ook via het nieuws gehoord. Ja, ja. Uh, maar ik denk dat dat wat voorbarig is. Want ja, eerst zullen dan toch die, die plannen moeten worden geanalyseerd. en ja, dan Kijk, er zijn altijd voorbereidende studies. Ambtenaren die lopen vooruit. Die moeten geprepareerd zijn op allerlei mogelijke berichten. Maar laten we eerst maar eens even afwachten wat nou uit het Centraal Planbureau komt... en wat dan de reactie van de regering is. Maar het is duidelijk dat Dijsselbloem heel erg toenadering nu zoekt. Tot zowel Eerste Kamer, Tweede Kamer en oppositiepartijen ook. Ja. dat uh, kan niet anders. Kijk, en ik vind een regering moet altijd toenadering zoeken naar... naar nou ja, maar, het maar dat parlement. is in het begin, ik heb een tijdje geleden een uitzending gehad over 100 dagen Rutte. En dat eigenlijk de grootste kritiek was, hij zoekt maar niet de oppositie op. Terwijl hij die zo hard nodig heeft bij tal van maatregelen. Ja, je had je ook kunnen voorstellen dat hij dat al gedaan had toen hij met de formatie van het kabinet bezig ja. was. Toen, toen hebben wij niks vernomen. Uh, nou, maar hij heeft ervoor gekozen om bij elk afzonderlijk wetsvoorstel dan te gaan kijken hoe men meerderheden kan vormen. Um, ja, de eerste ervaring hebben we nu opgedaan met dat woonakkoord. Ja. Um, maar nou, bij het CDA dat... uh, net buiten kwam te liggen? Of de poot stijf viel en daardoor er buiten kwam te liggen? Ja, het is dus, dus maar net hoe je het bekijkt. Ja. Um, kijk, wij hadden, uh, bij de behandeling van het belastingplan hadden wij een aantal piketpaaltjes geslagen. Uh, en, en de belangrijkste daarvan was toch uh, de investeringsruimte bij de woningcoöperaties vergroten. Ja. Um, en ja, daar is in het uiteindelijke akkoord is daar heel weinig van terecht gekomen. Ja. En nu, met het begrotingstekort, hoe staat het CDA daarin? En wat voor rol gaat, gaat het CDA in de Eerste Kamer daar dan in spelen? Bijvoorbeeld? Nou, wij, ofschoon wij nu in de oppositie zitten... is het niet zo dat wij uh, niet meer gaan kijken naar de openbaar financiën. De soliditeit, financiële degelijkheid staat bij ons echt voorop... Ja. En wij vinden dan ook dat die 3%-norm, die hebben we niet van niks afgesproken. Je kunt moeilijk zeggen, nou valt het even tegen, dan nou laat het maar los. Voordat je dat doet, moet je toch wel heel goede argumenten hebben. voor. Daar blijft doet. de VVD voorlopig ook op zitten. op dat zand. Ja, ja. Dat, ik denk dat dat ook terecht is. Ja. En zeker nu minister Dijsselbloem voorzitter is van de Eurogroep. Ja, we hebben wel een voorbeeldfunctie. Ja, maar dat mocht juist niet, die belangen mochten juist niet gaan verstrengelen. Nee, maar dat was het dus is het verhaal. zo werkt het natuurlijk wel. Ja, we hebben, wel. Nederland is een van de landen waar het gelukkig relatief goed gaat. En ik vind dat we dan ook, als wij de vinger naar andere landen wijzen... Ja. moeten we zelf ook orde op zaken stoken. Maar, maar hoe gaat dat dan? Dijsselbloem benadert dan de mensen van financiën van de verschillende partijen. Dus zou hij u ook kunnen benaderen van, goh, PTS'ers, we moeten eens even praten hoe we het gaan aanpakken? Nou, dat, ook omdat je een voorzitter bent hè, van, de, van de Kamercommissie van Financiën? Ja, maar ik heb heel regelmatig contact met, uh, met doen. Ja. Maar zo werkt het. Hij benadert gewoon ja. alle financiële ja. woordvoerders ja. En, uh, of mensen. Ja, we hebben zelfs een aparte Kamer in de, in de Eerste Kamer vrijgemaakt. om overleg te hebben met, met het kabinet. Uh, zo zijn er verschillende dossiers waar men gewoon zoekt naar, naar steun in de Eerste Kamer. Want dat is meer adviserend dan. Dat is uh, kijken hoe de stellingen, hoe de standpunten liggen. Mm -hmm. Om te kijken of de uiteindelijke voorstellen van het kabinet daar ook op kunnen worden aangepast. Zodat er toch een meerderheid kan worden gevonden. Ja. En ja, eigenlijk is dat vanzelfsprekend, dat moet je altijd doen, om draagvlak te creëren. Maar nu is het echt noodzakelijk om er toch redelijk zeker van te zijn dat een wet aangenomen wordt. Want ja. opdracht heeft u wel de leuke portefeuille, hè? voor de komende jaren. Het zal in ieder geval niet saai worden... dat hele financiële gebeuren. Nee, ik ben part-time politicus. Het is maar één dag in de week. Maar dat gaat u niet redden, waarschijnlijk. kwijt. dat dacht ik al. Vanavond waren premier Rutte en Dijsselbloem erbij. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken was verhinderd, begreep ik. Die was niet aanwezig. Hoe stelde Rutte zich op? Hoe vond u dat? Nou, ik ben dus eerder weggegaan. Hij is helemaal niet hem Dus ik heb hem niet meer meegekeken. nee. En deze bloem wel? Deze bloem hebben nog een stukje meegekregen. En nou ja, wat ik ervan gehoord heb, is niet verrassend. Het kabinet uh, wil er alles aan doen om het parlement serieus te nemen bij de besluitvorming. Dat kan ook niet anders. Hè. We hebben een grondwettelijke taak. We hebben een begrotingsrecht en dat kun je niet zomaar uh, om zeep helpen door zo'n begrotingsafspraak uh, met, met Brussel. Dus daar, daar werkt het kabinet volop aan mee. Maar nogmaals, ik, ik weet niet hoe nou het debat de verder is afgelopen. Nee, want dat is, het blijft toch een beetje het idee dat Rutte wel verschillende signalen daarin afgeeft. Het pro-Europa, anti-Europa en ja, VVD, het verhaal wat hij daar vertelt de... en wat hij hier vertelt. Ja, kijk, partijen staan er verschillend in. De VVD is ook altijd redelijk sceptisch geweest. Men reageert ook vrij positief op de reden van Cameron... waar hij duidelijk afstand nam van Europa. De fractievoorzitter van de CDA in de Tweede Kamer... heeft daar ook een aanknopingspunt in gevonden... om te zeggen, Europa, doe nou niet te veel. Maar daar waar het aan de lidstaten is, moet je het ook echt aan de lidstaten zelf overlaten. Maar onze primaire reactie was toch: ja, als Engeland zich zo afzijdig opstelt, ja, wat voor consequenties heeft dat dan? Ja. Je kunt niet cherrypicking doen. Ja. Je doet of helemaal mee, of ja, je hebt een heel slecht voorbeeld richting de andere landen. Dus ja, daar zit elke partij anders in. En Rutte is natuurlijk, behalve premier, ook nog eh, leider van zijn partij. En dat zal altijd wat spanning opleveren. Ja. Maar dat is met, met minister Dijsselbloem, denk ik ook. Die heeft natuurlijk ook enerzijds het PVDA-standpunt van, nou die 3% we moeten er niet al te moeilijk over doen. Maar naar Europa moet hij natuurlijk wel ja, zijn gezicht in zo. de plooi houden wat ja. dat betreft. Ja. Nou, ik, ik heb ook niet horen zeggen dat, dat we daar niet te moeilijk over moeten doen. Maar er is toch een verschil. Nee, maar Samson, die liet vanavond al wel. Ja, die De partijleider al van de PVDA alweer ja. precies. Maar het dat al het is het verschil. Dijsselbloem is nu vooral minister van Financiën. Ja. En niet de partijleider. En dat is toch net een wat andere positie. Ja. Is het lekker om vanuit de eens te kunnen toekijken? De nou, politici toe... zich in allerlei bochten wringen en uh, hoe nou, het naartoe toe gaat. Eerlijk, in het Eerste Kamer vind ik, en heb ik, ook, ik zit er nu tien jaar bijna in... ...hebben we altijd de basis van argumenten uh, geredeneerd. En of dat nou coalitie is of op, op, oppositie, dat moet op zich niet uitmaken. Maar het is toch zo dat je wat meer ruimte hebt uh, als je in de oppositie zit... Ja. dan wanneer jouw partij deel uitmaakt van die coalitie. Uh, al was het maar omdat je heel wat meer voorkennis hebt... van hoe bepaalde zaken tot stand gekomen zijn. Nu kun je frank en vrij kun je reageren op bepaalde voorstellen van het kabinet. En dat geeft je toch wat meer ruimte. Ja, wat meer eerlijkheid ook? Nou ja, ik, ik, ik pretendeer niet dat we voorheen niet eerlijk waren. Maar dan zag die eerlijkheid er vooral op. Van ja, wij hebben begrip voor de moeilijke positie van de minister in ja. deze situatie. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, soms er zijn afspraken gemaakt. Dus ook al denk ik er misschien iets anders over, we moeten nu maar eventjes ons daaraan houden. Ja, maar de Eerste Kamer is niet gebonden aan de regeerakkoord. Dus als je zo'n argument gebruikt, dan maak je jezelf niet erg geloofwaardig. Nee, maar hoe dan werkt dat in de, de praktijk? De... Nou, nou, goed... Um... In de praktijk is het toch vaak zo, uh, het is niet van niks... dat we in de Eerste Kamer vaak afstand hebben kunnen nemen... van ja. zaken die in de Tweede Kamer zijn aangenomen of zijn verworpen. Dus ik heb dat toch altijd heel plezier gevonden... dat je ook die ruimte kreeg om um, te zoeken... je moet dan wel zoeken naar meerderheid, ook in de Eerste Kamer... Mm. om duidelijk afwijkende standpunten in te nemen. Want de kritiek is toch wel de laatste tijd meer geworden... dat ook de Eerste Kamer wat politieker is. Is geworden. Ja, maar daar moeten we zelf ook voor uitkijken. Uh, ik vind niet dat de Tweede Kamerfracties voor ons bepaalde afspraken moeten gaan maken. Nee. Kijk, daar moeten we toch echt zelf bij zijn. En je moet je altijd realiseren dat de Tweede Kamer op een andere manier naar wetsvoorstellen kijkt dan de Eerste Kamer. En het moet dus ook echt kunnen dat de Tweede Kamer zegt... nou, wij zijn voor die wet en wij om andere redenen toch die wet afstemmen. Ja. Daar moet je niet zo moeilijk over doen, dat is altijd zo geweest. Doe je dat niet, ja, dan tas je de legitimiteit van de Eerste Kamer aan. Ja, maar dat moet dus wel in de gaten gehouden worden. Dat is echt heel belangrijk. is dat dat nu juist wel een glijdende schaal aan het ja, is. Ja. want u, u zegt het zelf, macht is uh, prettig. Hè? Ja. Maar je moet uitkijken dat je die macht dan niet gaat misbruiken... Uh, in, in verhouding tot de positie die de Eerste Kamer altijd moet ja. innemen. Ja. We praten vannacht, of ik praat vannacht in Kazaluna met Peter Essers. Hij is eerste Kamerlid voor het CDA. Maar ook schrijver van het boek Belast Verleden. Een prachtig boek, echt een dik bundel, helemaal een kleur. Ziet er heel ja, mooi uit. En dat gaat vooral over de rol die de Belastingdienst heeft gespeeld... in de Tweede Wereldoorlog. Uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ik wil daar zo meteen zeker met u over praten. Maar ik stel voor dat we eerst naar muziek gaan luisteren. Ik denk dan net terug uit Dublin. Aan de Guinness gezeten, dus dat wordt de eerste muziek. Nee? Nee, dat is geen iets Stelt groep. u me teleur? <laughs> Wat is het dan wel? een Engelse groep. Uh, Engelse groep, nou dat is dichtbij, mag ook. Oasis. Kijk aan. Uh, en uh, nou, Ik heb dat altijd een prachtige groep gevonden. Uh, helaas zijn ze aan elkaar, de twee broers. Maar uh, ik vond een, een bepaalde uh, titel van, van hun repertoire... Don't Look Back in Anger... vond ik buitengewoon toepasselijk voor de politiek. <laughs> ja, je moet de politiek nooit met wrok terugkijken. Dus je volgende... moet hadden leren van het verleden, maar niet... Met frok. Op het moment dat Nederland gastland wordt... en dus zo'n zo uh, ontmoeting gaat organiseren zoals in Dublin gisteren... dan wordt dit het beginnummer Dat zou dus best kunnen. Ik don't look back in anger van Oasis. Radio 1, Casa Luna. Gilane Plag. Mocht u thuis nou vragen hebben aan uh, mijn gast van vannacht, Peter Essers, eerste Kamerlid van uh, de uh, CDA. En ook hoogleraar belastingrecht. Nou, niet over je belastingopgave. allerlei vragen gaan stellen. Dat is niet de bedoeling. Maar het mag natuurlijk zeker gaan over Europa. En ook over de rol van de Belastingdienst in de Tweede Wereldoorlog, waar we het nu over gaan hebben. Dan kunt u bellen vanaf kwart voor één op 0800 1121. Of uw vraag stellen via de mail casaluna.ncrv.nl. Uh, en twitteren mag natuurlijk sowieso met de opmerkingen. Gebruik dan hashtag Casaluna of at kazaluna. Ik wil het over het boek gaan hebben, Belastverleden. Ik zei het al even voor de muziek, prachtig boek. Het is echt, kun je wel horen, een dik, ja. dikke bundel is het. Uh, over de rol van de Belastingdienst in de Tweede Wereldoorlog. Wat, wat was daar? Oké, okay, u bent hoogleraar Belastingrecht, dus er zit uh, een, een interesse in. Maar waarom wilde u dit onderzoeken? Ja, om twee redenen. Um, het is bekend dat het hele Nederlandse Belastingrecht in die periode... Uh, eigenlijk hervormd is, uh, op een zodanig grondige manier... dat we nog steeds daar uh, de, de, de restanten van zien. Uh, loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting. Stant die stond allemaal, allemaal uit die, uit die, tijd. die periode okay. En bovendien is dat dan supersnel uh, is dat allemaal tot stand gekomen. Uh, amper twee jaar. En dat heeft me altijd geboeid van hoe is dat nou eigenlijk gebeurd... Yeah. Uh, is dat met medewerking van de Nederlandse ambtenaren gebeurd? Of, of is dat opgelegd? Uh, waren er waren heel veel Duitse ambtenaren. Dus dat was mijn eerste vraag. Puur vakmatige interesse van hoe, hoe is het nou gekomen? En de tweede uh, vraag die ik mij gesteld had was... Uh, ik wist dat in Duitsland, in het kader van de Jodenvervolging... de belastingheffing een heel belangrijke rol uh, vervuld heeft. Men had speciale belastingen voor de Joden... Uh, om die te ontrechten en in een bepaalde positie te zetten. En uiteindelijk zijn ze dan ook gedeporteerd. En mijn vraag was, um, hoe is dat nou in Nederland geweest? Heeft men nou ook de belastingen misbruikt... in het kader van de, van de jodenvervolging? En, en... Um, ja. Uiteindelijk ben ik daar uh, tot mijn verbazing achtergekomen... dat er dus heel veel materiaal te vinden is over die periode. Um, wat het eerste vraagpunt betreft... kwam ik erachter dat er maar een hele kleine... Uh, groep Duitse ambtenaren hier was. Niet meer dan tien mensen die verantwoordelijk waren voor uh, de belastingheffing. Dus het kon niet anders dan dat dit tot stand is gekomen met medewerking van het ministerie van ja. Financiën, van de Belastingdienst. Maar is het dan zo geweest dat de Duitsers zeiden van dit en dat moet jullie belastingssysteem worden en uh, dat hebben we uh, nee, die met Duisers, ja, een jaar en knikken ingevoerd? Ze hebben dat heel slim aangepakt. Het uh, enige wat de Duitsers wilden was een verhoging van de belastingopbrengst. Want die konden ze voor eigen doeleinden inzetten. En uh, het Nederlandse belastingssysteem... moest zoveel mogelijk gaan lijken op het Duitse belastingssysteem. Ja. Maar ze waren slim genoeg om de, ambtenaren daarin, de Nederlandse ambtenaren... daarin voldoende ruimte te laten. Die Nederlandse ambtenaren die waren gefrustreerd. Uh, die hadden allerlei plannen... Om het Nederlandse belastingstelsel te hervormen, want dat was echt verouderd. Voor de, de oorlog al. Voor de oorlog, mm -hmm. ja. De laatste aanpassing dateerde uit de Eerste Wereldoorlog. En men had plannen om dat te veranderen. Maar die plannen werden continu geblokkeerd door het parlement. Omdat men zei, ja, we zitten in een crisis, jaren 30, uh, tast dit niet onze concurrentiepositie aan. Dus die werden continu werden die naar de verre toekomst verwezen. Ja. Daar was me gefrustreerd over. Uh, en toen de Duitsers kwamen, die zeiden van nou, uh, jullie krijgen nou de vrije hand. Het parlement is er niet meer. Jullie krijgen de vrije hand om het systeem zodanig te hervormen dat het past binnen jullie plannen. En misschien is het een idee om het dan op die en die, die, die meer te doen. Ja, want dat Duitse systeem was helemaal niet zo slecht. Dus uh, daar waren uh, hele goede fiscale wetten. Dus het lag ook voor de hand. Men had ook voor de oorlog daar al naar gekeken ja. om, om met name een loonbelasting in te voeren. Maar wat men zich veel te laat gerealiseerd heeft, is dat door dat te doen de belastingopbrengst geweldig toenam in Nederland. En daar hebben we al de Duitsers van geprobeerd. ik kan niet zeggen, dat geld ging natuurlijk gewoon naar de Duitsers toe. Ja. Maar dan, ja, ik probeer me, weet je... Ik kan me natuurlijk nooit voorstellen hoe het toen geweest moet zijn. Maar je weet wel dat, dat de Duitsers de vijand waren. Dus dan kunnen ze zeggen, je hebt nu de vrije hand. Maar dan moet je ja. bijvoorbeeld al argwanend gaan worden van... Ja, maar wat gaat dat inhouden als jullie ja, onze bezetter zijn? Kijk, ook daar gold dat men goed had nagedacht. Dat men dus niet rabiaat de nazi's naar het ministerie van Financiën stuurde... Maar men stuurde daar iemand die uh, de sporen verdiend had... binnen de Duitse Belastingdienst. Een echte technocraat ja, ja. die uh, één opdracht had... je moet het Nederlandse belastingstelsel op Duitse lees gaan schoeien. Maar die heel goed kon, uh, overweg kon met de Nederlandse ambtenaar. Ja. Hij sprak ook redelijk Nederlands. En dat waren vakgenoten onder elkaar... En ja, zo is dat gegaan. Ik, ik, ik heb op een gegeven moment een document gevonden van een vergadering. waarbij een hoge ambtenaar uit Berlijn kwam. En die ging dan praten met de Nederlandse ambtenaren: van nou wordt het toch eens een keer tijd dat, dat, dat jullie stelsel wordt aangepast. Die ambtenaren die verzetten zich daartegen. Die zeiden: ja, maar uh, we gaan niet. U heeft beloofd dat wij ons eigen stelsel zoveel mogelijk konden handhaven. Uh, en toen gingen ze parallel gingen ze onderhandelen met uh, afgevaardigden van de NSB die dan ook bepaalde voorstellen hadden. Daar werden die Nederlandse ambtenaren natuurlijk een beetje nerveus van. Uh, en toen kwamen ze weer terug bij de Nederlandse ambtenaren... en zeiden ze van nou, uh, wij hebben goed gekeken naar uw ideeën voor de oorlog... en wij bieden u de mogelijkheid om die door te voeren. En ja, de toenmalige secretaris-generaal van Financiën, dat was uh, Trip. Dat was geen fiscalist, die nam niet deel aan die onderhandelingen... maar die ambtenaren zeiden wel, wij leggen het voor aan meneer Trip in de verwachting dat hij dat zou afwijzen. Maar Trip zei, het is nu een hele andere tijd... al die heilige huisjes van voor de oorlog, daar moeten we vanaf. En dat was als het ware het alibi voor de Nederlandse fiscale ambtenaren... om vervolgens helemaal mee te gaan in de gedachten van de Duitsers. Maar kun je dan zeggen, de top van de belastingdienst... was eigenlijk gewoon fout in de oorlog en heeft veel joden gedupeerd? Ja, de jodenproblematiek is een ander verhaal... maar op het terrein van de hervorming van de belastingheffing... kun je zeggen dat ze op zijn minst zeer naïef zijn geweest... Zeer naïef, Ze ziet doet zich waarschijnlijk heel sympathiek uit. Ja, ik, ik vind dat ze... Maar nogmaals, ik begrijp het, omdat de politici, die waren er niet meer. Trip, de voormalige president van de Nederlandse Bank... dat was eigenlijk de, de, de minister in de ogen ja. van die ambtenaren... die accordeerde dat en snel daarna trad Trip af... En toen kwam eh, Posma, de directeur-generaal van de Belastingdienst, die werd toen de secretaris generaal. Maar dat was een apolitieke figuur. Die was puur alleen maar gericht op een verbetering van het Nederlandse ja. belastingstelsel. Dus die was ook niet gewend te redeneren eh, in politieke zin. En was ook helemaal niet eh, toegerust op de, de natieplannen. En dus ook niet bestand. Ertegen. Nee, uiteindelijk niet. Hoe er met de Joodse mensen is omgegaan, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Dat, dat krijgen we nooit uh, de komende drie minuten die we nog hebben tot aan het hoorspel behandeld. Maar een kleine aanzet te doen, praten we daar over één uur graag ook met luisteraars... die daar misschien verhalen over hebben, herinneringen hebben van hun ouders of opa's en oma's... of zelf dingen hebben meegemaakt uh, daarover verder. Uh, kort gezegd, wat, hoe is dat met, met de Joodse mensen gegaan? Wat, wat is er extra belast of neergelegd? Kijk... Men heeft, de nazi's hebben geprobeerd om speciale eh, belastingen voor Joden in te voeren. Die hebben ze tegengehouden. Maar wat men eh, veel te weinig gedaan heeft, is zich realiseren in welke dwangpositie de Joden verkeerden. Joden moesten een hele vermogen afdragen aan een Duitse roofbank, de Liebman-Rosenthal-Bank. En eh, de Belastingdienst die had maar één doel voor ogen, er moet belasting betaald worden. Maar die mensen hadden een vermogen aan die bank afgedragen. Ja. Dus die konden ook uh, bijna geen belasting betalen. De Belastingdienst is gewoon gaan procederen... Uh, tot en met de Hoge Raad dat er toch belasting moest worden betaald. En toen bleek dat het toch moeilijk was om die belasting te innen... Toen heeft uh, de top van de Belastingdienst heeft een akkoord gesloten met de Duitsers... dat er een bedrag van 8 miljoen zou worden betaald... van die rekeningen van de Joden bij die Liebman-Rosendaal-Bank. Die Liro-Bank. Die Lirobank, ja, ja. ter voldoening van de Joodse belastingsschulden. Zonder dat daar die belastingplichtige Joden in werden geconsulteerd. En dat, dat bedrag, als ze dat nou nog apart gezet hadden... Maar dat, dat verdween gewoon in de algemene middelen. Jeetje. En het ging zelfs zover dat die paar Joden die nog terugkwamen na de oorlog... die kregen nog een naheffingsaanslag. Want dat men zei die u. deal, ja. die zag slechts op 46% van de uitstaande belastingsschulden. Dus er moest nog wat extra Dan geld dat moest nog doen. betaald worden. Jeetje. En kijk, in, in, in niet-oorlogssituaties uh, kun je zeggen... ja, de belastingdienst is er om geld, belastinggeld ja. te innen. Maar men had zich natuurlijk wel moeten realiseren... dat dit geen gewone situatie meer was. Ja. Schokkend om erachter dat te Dat vond ik werkelijk ja. schokkend om, om te constateren. Dat men op die manier eh, met de Duitsers onderhandeld heeft... over de hoogte van het belastingbedrag. Men wist natuurlijk dat eh, de Joden verplicht waren... om dat geld onder te brengen bij die Lierenbank. Men wist ook dat op een gegeven moment de Joden weggevoerd werden. Kijk, de eindbestemming, dat wil ik graag aannemen dat men dat niet wist. Uh -huh. Maar men wist natuurlijk wel dat die mensen onterecht werden. Ja. En dat er volstrekt geen gelijke behandeling was. Maar men ging toch... Technocratisch door om het gewone proces voor belastingplichtigen. Ja, met nadruk ook voor de joden te laten gelden. En dat hele menselijke aspect, dus helemaal achter. Geen enkele empathie. Bleef, nee. Dat is er wel geweest op het terrein van individuele belastinginspecteurs, gelukkig. Daar heb ik ook hele goede dingen gevonden. Want u heeft met Joodse mensen gesproken, met belastinginspecteurs van die, nou ja, overlevende. Ja, er zijn niet van veel uh, mensen die nog uh, leven uit die tijd. Ik had wel het geluk om uh, interviews te vinden bij Belasting- en Museum okay. van uh, politici en hoge ambtenaren uit die tijd. En uh, daar heb ik heel veel informatie uit kunnen terugvinden. Nou, het lijkt me heel interessant als er mensen zijn die hier ook meer informatie over hebben. Ik denk dat u dat ook nog steeds graag ook al is het boek ja, af. Zeker. Maar dat u daar zeer in geïnteresseerd bent. Uh, laat het ons dan weten. 0801121. 1121 PTS'ers blijft zitten, dus uh, na één uur kunnen we daar gewoon over doorpraten. Maar ook als u een vraag heeft over zijn werk in de Eerste Kamer... of uh, over hoe dat nou toch moet met Europa... dan kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. Tot zometeen na één uur.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 de jaren 70 de strijd om de vallen deel 57 alleen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 Meneer Pruis, ja? kunt u even zeggen welke armaturen u wilt? Deze gegalvaniseerde of die van porselein? Ja, weet ik, vuil. Doe me de duurste. Even een krabbeltje graag. Godverdomme, kijk uit, klootzak. Hé! Hey. Zakken, zakken. Hé, hey, pas je godverdomme wel een beetje op.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 Uh, uh, uh. Nou, nou. Uh. Ik laat mijn godverdomme niet wegzetten als een kleine jongen. Uh. Oh, uh. Dat flikt hij me nou elke keer. Ik ben zijn slappe zoontje niet. Uh. Uh. Mijn hartie, kom, uh. Hij opent vlak onder mijn neus een gokhal met alle stroppen eraan. en hij doet net of zijn neus bloedt. Ja, dat wordt wel mooi geloof ik. Hè? Het ziet er verdomme nog duurder uit dan een staatscasino man. Uh.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 Ja, dat uh, moet het zijn. Ja, plus je familie natuurlijk. Nee. <laughs> Geintje. Luister, ik zal me proberen aan te passen. Heel fijn, schatje. Meer vraag ik niet van je. Hmm. En, goeie ochtend gehad? Oh ja, geen ja? moment rust gehad. Ja. Ik heb alleen te weinig cash in huis. en Iedereen betaalt maar met checks. Ja. Kun je me even aan een paar honderd helpen? Nou, vooruit. Uh, kijk eens. genoeg? Ja, nou, doe die ook nog.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 Hierachter? Nou, eh, uh, ja, ik, kom maar mee. Blijf jij bij de deur, Roode? Uh, jij begrijpt me wel, hè? Je bent net als ik. Of zie jij je vader nog wel eens? Zullen ze aan jou niet vragen, hè, wie je vader was?